Het weer vannacht mistig bij 2 tot 6 graden. Ook morgen overdag veel bewolking. Het wordt dan maximaal 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A59, Os richting Zonzeel, is dicht tussen Nuland en Kruisstraat. Dat duurt waarschijnlijk tot half 3. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRV. Gaza Luna. Frank Dumas. Witte bloemen staan voor puurheid en zuiverheid. Blauwe bloemen passen bij onschuld, bij ruimte, bij eeuwigheid. Bent u hart, hartstochtelijk? Heeft u veel levenskracht? Staat u voor de liefde, de romantiek, warmte, zwoelheid, verleiding? Bent u een actieve, daadkrachtige persoon? Dan passen rode bloemen bij u. Over de verborgen taal van bloemen zijn letterlijk boeken geschreven. Een bloem die bij dit seizoen past is de Amaryllus. Kweker van die bloem is Jos Kersten, betrokken ook bij de bloemenveiling. Pantheon, Jos Kersten, goede nacht. Goedenavond. Um, volgens de Grieken waren bloemen de dragers van een speciale taal. Dat zeiden ze in hun, in hun mythe onder andere. Welke taal zal de Amaryllus spreken, denk je? Schoonheid. De taal van de schoonheid. De toverende schoonheid. Als jij een amarilles ziet. En wij zitten naar drie amaryllissen te kijken die jij meegenomen hebt. Dan zie je schoonheid. Ja. Iets betoverends. Iets warmte. Uh, doordat de bloem natuurlijk heel groot wordt. Mooi bloeit. En groeit als een soort ster. Ja, is gewoon geweldig. om uh, De beleving daarvan. Kijk, als je, een bosje, als je een mengboeketje krijgt. Ja, dat is bijna het hele jaar door. Staan de mengboeketjes op tafel. Maar als je nou in, in die periode rond die kerst de, de amaryllis krijgt... Ja, dan, dan, dan, als ik een amaryllis geef aan de mensen, dan krijg je ook altijd reactie op. En wat zeg je Het mensen? Een, stuk, een stukje warmte. Uh, heel je mensen reageren van... joh, uh, kun je die bloemen zo in de winkel kopen? Ja, die kun je zo in de winkel kopen. Dus omdat ze niet zo uh, massaal geteeld worden als rozen en anjes en, en astromelia's uh, en et cetera... Amarillus is ook eigenlijk een, een, een, een bloem die in een ja, eigenlijk in de kerstteelt of in de, met de kerstmis uh, het meeste verkocht wordt. De kerstmaand wordt ook het meeste omgezet. Maar in alle maanden waar een R in voorkomt, kun je Amarillus kopen. Ja. Dus dat we gaan is... het zo uh, uitgebreid over de Amarillus hebben, we gaan het hebben over de sector, de, de bloementeelt, waar jij uh, al uh, heel lang in rondloopt. Um, en als u denkt, hoe zitten die twee daar bij elkaar, uh, Jos Kersten en ik... kijk dan even op Facebook, uh, dan op onze eigen Kazeluna-pagina... dan uh, ziet u een foto en dan, uh, dan ziet u de amaryllis met, uh, met ons daarop staan. Laten we even beginnen, Jos, met, uh, met het antwoordapparaat van gisteren. Gisteren liet Harm Edis voor jou een boodschap achter en die klonk zo. Er is één nieuw bericht. Dag Frank, wat moet je doen om een amaryllis naar je vernoemd te krijgen? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik ben heel benieuwd. Praat ze. <laughs> Hoe krijg je een amaryllis naar je vernoemd? Dat kan eigenlijk helemaal niet, want hij heeft al een naam, toch? Deze amaryllis. Nou ja, gewoon überhaupt, een naam, zodra een plant een naam heeft, een bloem, dan, heet, dan is dat gewoon een naam. Nee, je, ja, je moet het zo zien. Uh, uh, en de amaryllis is eigenlijk de, de, de, de naam, de, de roepnaam. Maar oorspronkelijk heet die Hypiastrum. Uh, dus Hypiastrum is de, de Griekse naam. En die Griekse naam die, die staat eigenlijk voor Reddenster. Dus dat wil zeggen, hij is redelijk, dat wil zeggen schoon, uh, heeft aanzien en hij komt als een ster, komt hij open. Hij kijkt ook als een ster. Ja, en hoe krijg je een naam? Dat wil ze in de veredeling. Dus uh, er wordt natuurlijk volop veredeld in de, in de Amaryllis. En uh, van oorsprong zag je met de kerst witte en, en rode Amaryllis. Maar er is natuurlijk de laatste 30 jaar vrij veel vereerd om een, om een breed assortiment te krijgen. Ook voor, uh, voor de markt en voor de consument. Maar vernoemen, dat kan niet... En dan niet. het vernoemen, een, een naam vernoemen, die, dat doen we het liefst natuurlijk uh, naar iemand die of bekend is of uh, een Griek die bekend is. Frank Dumosh? Uh, Frank, uh, ik zou Dumos zo wel klinken. Dumosh dat soort. Ja, ik denk wel. Als ik dat uh, binnen ons BBH zo... Uh, zo vertellen, dan, uh, dan maak je wel ka lichte kans ja. ja? Kunnen we het even gaan regelen bij deze? Ik vind het wel. We hebben eerlijk gezegd mijn eigen bloem. Ja. Nou, misschien wel. Er zit misschien dan nog wel wat aan vast. Maar dan, uh, dan kom je ook bij ons bij het promotieteam. Ja, nee. Dat, dat voor wat hoort wat, Jos. Dat, ja. dat, dat, nee, dat vind ik geen probleem. Dat vind ik geen probleem. Um, de Amaryllis uh, is een, uh, een, een, een bloem die nu op zijn mooist is. Met kerst wordt die straks helemaal prachtig. Maar dat is niet natuurlijk zo. Uh, het is in zoverre natuurlijk, uh, het is puur natuur. Dus daar hoeven we geen discussie over te voeren. Het is alleen het tijdstip van bloeien. Dat kunnen wij dus regelen. Kijk, kom de, de plant zelf, om er even bij aan toe te voegen, die komt oorspronkelijk uit, uh, uit Afrika, Zuid-Amerika. En van nature bloeit die daar in de winter. In Nederland is het zo, dan bloeit die van nature bloeit die in april, mei, juni. Maar omdat wij hem graag willen sturen. Dus dan is de, de, de, de, de, de verkoop, het moment, het verkoopmoment voor ons is het beste vanaf uh, oktober tot en met februari. De Valentijn. Maar hoe stuur je dat? Hoe krijg je zo'n zo bloem zover dat hij zegt van weet je wat, ik verleg het gewoon even een half jaar. Ach, nou die, uh, die bol, want het is een bol hè? Die bol die gaat ook uh, eeuwig mee. Zolang een soort in de markt ligt, uh, blijft die bol ook behouden. Die verjongt zich ook ieder, uh, ieder jaar. En die cyclus die duurt een jaar. Dus je begint met het opstoken. Dan, krijgt hij, dan gaat die knop vormen. En op het moment dat die de knop gevormd heeft en de bol is volgroeid. Voor 80%. Dan gaan we de, de winter nabootsen. Dus dat doen we in media, uh, medio juni, mei juni. Dan worden de koelmachines aangezet bij ons op de bedrijven. En dan hebben we, juni, juli. Ja. De periode in Nederland. Ja, dan hebben we bedden. Dus die dingen die staan op, uh, op een bepaald substraat. Op uh, perliet of op uh, kleikorrels of, uh, of in de grond. Dat maakt het ergens niet uit. Er liggen acht slangen in waar water erin loopt. Die worden koud gemaakt door een koelmachine. Dus die, we gaan die, uh, terugkoelen, de grond terugkoelen naar 12 graden. Dus dan ga je eigenlijk een beetje de wind nabootsen. Die plant die gaat er ook op reageren. En dat doen we uh, tussen de acht en twaalf weken. Afhankelijk van het soort. En dan is die voldoende van de leg om dan langzaamaan weer naar die bloei te groeien? Nou, dan, dan, dan, raakt die, dan raakt die langzaam volgroeid. En aan het moment dat wij zeggen van nou, we willen over zes weken, zes tot acht weken gaan oogsten. Dan gaan we zeggen, nou, we halen het blad eraf. Dus er staan een heel pak blad op van ongeveer 1,20 meter. Op die bol. Dus er staan een 30 bollen per vierkante meter. Tussen de 24 en de 30 bollen, ook weer afhankelijk van het soort. Dan wordt het blad wordt er afgekneusd met een machine. Hoe oh, werd afgekneusd? Van, ja, er zijn, zijn bergen van 1 meter die had ik breed. En dan rij je een machine overheen met een kleepelaar. Dus waar je ook wel eens langs de kant ziet als ze de, als ze de sloten schoonmaken, Met een klepelaar en die kneust dan het blad eraf. En dan gaat hij in een container. Ja? Dan gaan we opstoken. Dus dan wordt de bodem van die bol wordt opgestoken naar 22 ja. graden. En dan eh, bovenop een temperatuur van rond de 16 graden. Tussen de 12 en de 16 graden. Maar de amaryllis die we hier bestaan, hè? drie stuks, een dikke, een dikke stam heet ja. het. Dus, ja, ik ben echt een no-no hoor, dat een beetje, je moet me echt helpen, oh Jos, het spijt me. Um, dat, hier is het blad afgekneusd? Nee. Niet van, van dit de, de, de, Het wordt ongeveer 5 centimeter boven de bol. Dus die staat op de grond. Wordt alle blad eraf gekneusd. Okay. Dan ga je hem opstoken. En dan, en dan komt... Komt, na weken, komt er drie weken er een... Dan komt, er een, een, dan komt de bloem uit die bal. Eén of twee of drie stengels. Dat ligt ook weer afhankelijk van het soort. Ja. En dat, dat duurt ongeveer drie weken voordat hij uit de bal komt. En dan gaat hij eh, 14 dagen in de lengte groeien. Totdat eh, de knop bovenin zit. En dan gaat hij naar het bloeistadium toe. Okay. En dan gaan we hem snijden. En dan wordt hij op een, op een uh, manier verpakt. Dat hij uh, schadevrij naar de veiling gebracht wordt. En dan wordt hij weer verkocht aan de... Koper, de handelaar. Maar Handa. wat je net beschrijft, hè, ja. uh, uh, in, in de warmteperiode van Nederland uh, gaan de koelmachines erop. Uh, dat klinkt niet erg milieuvriendelijk allemaal. Dat, dat, uh, nou, <laughs> dat, horen, dat horen wij wel eens vaker. Er worden natuurlijk een hele hoop dingen in de tuin. We worden vaak gezien als niet milieuvriendelijk. Maar dat, datgeen, uh, op de manier waar wij het op doen. Uh, heeft het milieu geen last van uh, uh, onvriendelijke dingen in het milieu. Want hoe doe je dat dan? Want wij zetten een koelmachine op. Dus dat, is, dat kun je vergelijken met een koelkast. Maar dat, dus, dus dat als, een, als, u, als, u, als u als u, uh, als u vindt dat een koelkast milieuvriendelijk is, dan nee. is dat precies hetzelfde. Precies hetzelfde, ja. ja. Wij koelen, niet, wij koelen de, het water. Het water stroomt door de leiding heen, onder de bedden van die bollen. Dus alleen die onderkant is koel? Cool. Dus die onderkant is koel. Cool. En ja. het water weer, komt weer terug, wordt weer afgekoeld. Onderweg warmt hij op, komt weer terug, wordt hij weer afgekoeld. Dus, uh, het, uh, Joss, die ik vraag, dingen, die ik draai vraag ik gewoon het gewoon om, om een andere aan. reden. Ik heb jaren geleden in Casaluna uh, een keer ook een, een, een bloemenkweker hier te, uh, te gast gehad. Uh, lang geleden. En die vertelde me toen over allerlei uh, prachtige plannen. Hij zei toen, dat ging over duurzaamheid. Dat was toen nog echt echt, en, uh, echt over zeven jaar geleden, denk ik. Uh, uh, was een onbekend woord nog. Althans, er niet, niet zoveel gebruikt woord als nu. En hij zei, let op, de, de glastuinbouw gaat in een heel hoog tempel, he, uh, tempel heel erg duurzaam worden. Ja. Ze waren toen ook al bezig met CO2, wat ze vanuit aangevoerd kregen. En in die kassen pompten. ze waren heel erg slim bezig. Is, is, dat, is die ontwikkeling doorgezet? Ja. We hebben in de tuinbouw hebben we uh, voor 20 jaar terug uh, zijn de WKK's, dus WKK betekent warmtekrachtkoppeling. Die zijn in de markt gekomen. Warmtekrachtkoppeling wil zeggen dat we uh, als we er een kuub gas in duwen, van daarvan krijgen we ongeveer 42 uh, elektriciteit terug, en we kunnen ongeveer een uh, 50 à 55 terugwinnen aan warmte. Dus dat wil zeggen, we kunnen die machine die kunnen we met een rentabiliteit laten draaien van 98%. Kijk eens aan. Dus milieuvriendelijker kan het huis niet. Er is geen één energiebedrijf of energieleverancier die daar tegenop kan. Dat betekent, er gaat nog steeds in verhouding gaat er nog steeds veel uh, energie in. maar je benutte dat werkelijk waar tot bijna het laatste cent. Nee, want als er bij een, een, een, een energiemaatschappij stroom gemaakt wordt. dan gaat het uh, voor 20% via biomassa of windmolens of uh, zonne-energie. En dat noemen ze dan groene stroom. Maar 80% gaat nog steeds de pijp uit, de warmte. Ja. Nou, dus als iets, uh, als iets uh, rendabel is, is het wel zo'n WKK-installatie. Is het wel op hout stoken. Uh, dus wij zijn wat dat betreft, is het denk ik geen duurzamere sector als de, als de tuinbouw. Wat en ook, ook de groenteteel doet er, uh, een, uh, draagt er een groot steentje aan bij. Maar vind je dat, dat, en wij kunnen ook nog de rookgassen die uit die machine komen. die zetten wij ook weer om. Eh, of die maken wij zuiver met ureum. en daar wordt weer CO2 van in de kast gebruikt. Dus wij hebben ook heel weinig CO2-uitstoot. vind je dat, vind je dat, dat jullie, jullie, jullie als sector, want jij loopt al heel lang in rond. je bent ook betrokken bij de bloemenveiling. Je, je bent ja. een naam zeg maar, in die uh, sector. vind je dat, dat jullie dat voldoende uh, duidelijk maken aan de buitenwereld? Nee. kijk eens hoe nee. goed we er eigenlijk bezig zijn. Nee, dat is eigenlijk het jammere. Uh, de hele agrarische sector... en dan bedoel ik eigenlijk alle sectoren mee... dus de bloemensector, uh, de, de veeteelt, uh, de groentesector... Ja, is, gaat eigenlijk te bescheiden om met hetgeen wat wij doen. Wij doen uh, zoveel aan duurzaamheid. We hebben zo'n betrokkenheid in, in, in, binnen die agrarische sector van, van, van mensen. Er wordt gigantisch hard gewerkt. En wij, wij zijn op zo'n natuurlijke manier bezig... En je weet zelf wel, als je, het, als je beursgerelateerde bedrijven hebt... dan gaat het eigenlijk alleen maar om geld. Natuurlijk gaat het bij ons in de agrarische sector ook om geld. Maar het staat niet altijd nummer één. Want als je, als je de inzet ziet en hetgeen waar wij ervoor doen... en uh, wat het uiteindelijk uh, opbrengt... waardoor wij eigenlijk een heel goedkoop product kunnen leveren aan de consument... dan zei ik van, joh, dit is toch een hele bijzondere sector. Je zegt goedkoop, wat, wat, wat kost het aan Michilles? Een, een amaryllis die kost in de, in, de, in de markt tussen de 1 en de 2 euro per stuk. Dat is eigenlijk best goedkoop, of niet? Dat is best goedkoop, ja. Waarom is, is de amaryllis nog even, even tot slot over de amaryllis? Waarom is dat zo'n uh, kerstding geworden? Ja, je, we moeten eigenlijk toch een, een 30 jaar terug. Dat, uh, toen, uh, want de, de amaryllis komt eigenlijk al wel, wel, wel 60, 70 jaar in de veiling. Maar zover als ik het terug kan zien, ga je vroeger rode amaryllis aan je had witte. Nou, rood was natuurlijk uh, 70 procent en wit was 30 procent. Maar ja, door de korte periode... en uh, toen konden we nog niet koelen... dus werden die dingen, op een natuurlijke manier werden die dingen uh, in de winter gekoeld... dan werden ze gerooid, dus uit de grond gehaald... en dan werden ze in de koelcel gedaan en werden ze mechanisch gekoeld... Zoals je ook in de, in de koelkast, laat maar zeggen. En dan maar, om, het, om dat als voorbeeld te geven. En dan werden ze weer geplant. En dan gingen ze weer, uh, de, hadden ze diezelfde bloeifase weer. Maar ja, dat, dan werden de stelen korter ze waren niet zo mooi lang. Dus, de tijd, dus toen ze dat uitgevonden hadden om op die manier te koelen... dat je ze, ze kon laten staan, dat je ze gewoon drie, vier jaar vast kon laten staan in het uh, groeimedium... toen hebben ze ook de tijd verlengd dat je uh, uh, amaryllis kon kopen ja En waarom nou toen met de kers? Om de andere soorten bloemen kwalitatief vrij snel achteruit gingen. En een amaryllis toch, uh, wat houdbaarheid betreft. Dus de, de, de tijdsduur dat hij op de vaar staat. En de kwaliteit. Uh, die was in die tijd van, uh, van de was gewoon de, de amaryllis het beste. Je bent betrokken geweest bij, uh, uh, en nog trouwens bij plantion Dat is een bloemenveiling. Uh, ja. In de sector uh, zijn jullie een kleintje. Hè? Zeg, zeg ik niks ja. mee. 2,5% procent van de... Bloemenomzet gaat via Plantion. Ja. Um, hoe gaat het met de, de bloemensector? Moeizaam. Ja. De, de staat op het moment uh, onder zeer hoge druk. De prijzen zijn uh, matig tot slecht af en toe. En uh, ja, de kosten, nou, naar naam de kosten uh, zo hard zijn gegaan, zijn de prijzen van de bloemen eigenlijk niet helemaal meer gegaan. En we hebben natuurlijk een uh, ja, we zijn natuurlijk uh, wereldleider wat dat betreft, wat bloemen betreft. Nou ja, je zegt natuurlijk, maar is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, ja. ja. Weet, tenminste, de, de vermarkting via... Uh, wij hebben natuurlijk 60% van, van, de, van de wereldmarkt gaat via Holland. Dat wil niet zeggen dat alles in Holland geteeld wordt. Maar we hebben Israël en we hebben uh, Afrikaan, Kenia, Ethiopië. Daar komen de rozen vandaan. Dus daarom heeft daar meer rozen gekregen en in Holland wat minder. Er, zijn, er worden geen rozen in Nederland meer gekweekt. Ja, er worden nog rozen in Nederland geteeld. Ja. Maar zijn het dan, alles wat dan zeg maar, nu uit het buitenland komt... Uh, zijn het dan uh, Hollandse kwekers die dan ja. daar zitten en het hier naartoe afvoeren? Er zijn Hollandse kwekers die in Holland ook, uh, meestal ook een kwekerij hebben. En die hebben dan een zoon of een, uh, een medewerker die mee naar zo'n land gaat. En daar uh, uh, in Ethiopië of in, in, in, in Kenia. Kenia zijn ze begonnen eigenlijk. En uh, daar hebben ze hele kwekerijen opgezet. En Nou, in Ethiopië is ook een heel groot project uh, opgezet. Was goedkoper. Uh, ja, we hebben daar minder energie voor nodig. En, uh, en uh, ja, het geeft natuurlijk. Uh, we kunnen goedkoper produceren daar. Ja, en, en, en juist die energie, die zon die daar maar straalt. Uh, uh, uh, dat, dat is zo'n groot voordeel dat het verhuizen daar naartoe ook interessant is? Of zit het ook op arbeidsloon? Want het arbeidsloon nou, is dat het zit natuurlijk, helemaal natuurlijk hoofdzakelijk op het uh, arbeidsloon bedoel je moet die dingen ook hier naartoe vliegen. En dat kost ook geld, dat is ook niet goedkoop de laatste jaren. Het moet gekoeld het land uit? Het moet gekoeld het land uit. Dus uh, logistiek komt er natuurlijk ook heel wat voor kijken... voor dat spul hier in Holland is. Maar ja, er zit natuurlijk een groot arbeidsvoordeel in. Ja. En, uh, dus dat maakt dat er een verschuiving is... zo langzamerhand van de productie in Nederland naar het buitenland. heeft ook te maken met, met uh, steeds minder landbouwgrond hier? Nee, we hebben uh, kasten hebben we nog zat. We hebben zitten, qua, wat het areaal betreft... We hebben nu de laatste vijf jaar zitten we zo'n beetje op 10.000 hectare. En dat is niet, niet minder geworden. Misschien is, dat, is het is dat dat jaar veel, 70 ouderig? hectare minder. Nou, 10.000 hectare, dan maar we uit hoeveel voetbevelden dat er zijn. Ik heb geen flauw idee. <laughs> het klinkt veel. Er zijn 15.000 voetbevelden. Oké. Okay. Maar het is dus niet uh, grondintensief, of juist wel? Nee, dat valt nog maar mee. Kijk, als je over landbouw praat, en veerteelt, die hebben natuurlijk veel meer grond nodig een... Uh, om een voorbeeld te noemen, als je een, een landbouwbedrijf hebt, dan heb je snel uh, 50, 60 tot 80 hectare nodig. Een kwekerij dan, uh, een gemiddelde kwekerij, dan kun je uh, lig, ook, is afhankelijk van de teelt. Als je potplanten hebt, kun je met 2 hectare heel goed af. Zit je in de groente, dan ga je snel naar de 5, 6 hectare. En de rozen. En dan heb je nog de niesteelten, dus de, de kleinere producten waar Holland heel sterk in is. Ja, dan kun je vaak met een half hectare al heel goed af. Er zijn mensen met een kleinere achtertuin, maar het zijn in verhouding niet zo'n enorme oppervlaktes. Nee, er zijn ook een hele hoop uh, kleinere kwekers die het, die het ook heel goed doen en die... Uh, die vaak met wat minder last de zaak ook overeen kunnen houden. Maar is dat zo? Heb je, want in, de, in de landbouw heb je die schaalvergroting natuurlijk wel heel nadrukkelijk gezien. Ja, maar die, die, die schaalvergroting in de, in de bloemen ook heel nadrukkelijk gezien. En in de potplanten, de automatisering natuurlijk niet te vergeten. Er zijn bedrijven van 5 tot 10 hectare en in de rozen zelfs van, van 20. In de groenten zelfs van 35 hectare. Maar opvallend is dat ook de kleintjes kunnen nog steeds economisch overleven? Wordt moeilijker. Maar die gaan dan vaak over naar een andere teelt... Kijk, als je kijkt naar de chrysanthen en, en de rozen en uh, ja, de amaryllis. is het toch al vrij grote bedrijven die dat doen. En de tomaten en, en, de, en de paprika's. Dat zijn toch al bedrijven van uh, menige hectares. Je zei net, uh, Nederland is goed in de niche-markt. In de nieuwe markten. Nou, Omdat wij natuurlijk heel veel ontwikkeling hebben in nieuw, uh, nieuw plantmateriaal. Je zit natuurlijk de, de ontwikkelaars van de wereld. En uh, er gaat ook heel veel plantmateriaal in het buitenland. En uh, ja, er worden natuurlijk heel veel nieuwe soorten ontwikkeld. Dus, ja, en we hebben natuurlijk uh, binnen, binnen ons veilingwezen de naam dat we een breed assortiment hebben. En dat assortiment kun je alleen maar verbreden door nog meer uh, te innoveren op, op, op nieuwe soorten en nieuwe kleuren. En, Hier en, zitten de ontwikkelaars, maar over wie heb je het dan? Wat zijn dat voor mensen? Veredelaars. Dus, ja, maar, maar zeggen, wat moet hebt, ik me daarbij voorstellen? Zijn het gespecialiseerde zadenbedrijven? Is dat de landbouwuniversiteit? <lacht> nou, als je zadenbedrijven, dan praat je hoofdzakelijk in, zit je in de groente. Maar als je in, in, in de stekken en het vermeerderen en het, uh, het veredelen, noemen ze dat, dan worden, laten we maar zeggen, in, in de rozen worden wel 2000 of 3000 zaailingen opgezet. En er komen misschien... Wat zijn zaailingen? Dat, zijn weer de, dat is weer een spul wat uit die bloemen komt. Ja, dat noemen wij zo. Die worden dan uh, weer gezaaid en dan komen weer bloemen op. En dan komen er uit die 2.000 of 3.000 uh, zaailingen Kom misschien één goed soort, als we geluk hebben. Dus dat is het veredelen. Ja, het veredelen maar, maar, maar, maar... is een hele belangrijke factor bij ons in, uh, in Holland. Maar hoe, wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment zegt iemand: van, Ik wil een, nou, alle kleuren rozen uh, zijn er inmiddels geloof ik wel. Uh, maar ik wil een, uh, een, een roos zonder uh, doorns. Ja, dat is een heel lang traject. Met uh, kruisen, met rozen die minder doorns hebben. Of no minder, met nog minder doors. Do het, ook het doorveredelen. Oké, okay, even overheen. stap terug dus, Jos. Even misschien een onnozele vraag. Maar hoe kruis je zaden? Ja, maar dat is een heel technisch verhaal. Maar kan je het zo uitleggen dat ik het snap? Uh, en om het heel simpel te zeggen, als je laat zeggen, twee soorten bloemen hebt, dan kun je al met een, uh, met een kwastje het een met het andere bevruchten. Dan, zijn een, dan heb je al een kruising. Zo zijn dus er nog meer uh, mogelijkheden, maar ik, kan ik, uh, over dat technische nee, verheerde kan ik dit, niet zo heel veel vertellen. Dit ik, <laughs> ik hou het even <laughs> eenvoudig. Ja. Tot, tot zover snap ik het. Ja. Ja. Maar goed, zo, zo ontstaan nieuwe bloemensoorten. Ja. Um, maar kun je blijven innoveren? Want het klinkt al zo mooi, een sector moet innoveren. Dat roept ongeveer elke sector. Uh, hoe ouderwets ook. Dat zijn jullie trouwens niet. Maar hoe ouderwets ook iedereen roept dat. Maar hoe, kun je dat maar blijven doen? Kun je maar nieuwe bloemen in de markt zetten? Ja, dat kun je blijven doen, ja. Dat gaat oneindig door. Wat verdwijnt er aan bloemensoorten? Die niet in de markt liggen. Noem eens wat. Noem eens, een, noem eens een bloem uit jouw jeugd even, die we niet meer Nou, ik heb, uh, in, uh, ik heb zelf toen ik begon met het rozen telen. Ik ben dus eigenlijk van, uh, van begin van aan rozen teelen. Uh, ik heb 25 jaar rozen geteeld. Ik ben met een sonia begonnen. Dat was een groot bloemige een En een motria, een klein bloemig theeroosje. En die is helemaal uit de markt. Die heeft uh, een levenscyclus gehad van 12 tot 15 jaar. En, nou is hij, uh, en dan kwam er een frisco. En dan kwam er een Eskimo en die zijn inmiddels ook weer uit de markt. En er zijn weer nieuwe soorten voor in de plaats. Vind je dat jammer dat die oude soorten weg zijn? Ja, dat bepaalt, dat bepaalt eindelijk de consument. En de, de, de, de consument wordt steeds uh, um, onvoorspelbaarder. Dus je moet een heel breed assortiment hebben om, om uh, ja, toch die, die markt te proberen. Uh, het wordt ook voor ons wel steeds moeilijker om een keus te maken voor een soort. Wat dit jaar loopt en misschien volgend jaar ook. Nou kan over drie jaar. Kan, kan uit de markt liggen. En terwijl dat we, uh, laten we zeggen, in de 70, 80 jaren... dan kwam je maar een soort. En als hij aansloeg, ja, dan liep hij gewoon 12 jaar. Dan ja. uh, had hij een opgaande lijn en een afgaande lijn... en dan ging hij weer over naar een andere soort. Bestaat er een museum voor verdwenen bloemsoorten? Ja, er zijn... Uh, er zijn uh, in Arsmeer is er een uh, kas... die, uh, die houdt een hele hoop van die soorten in stand. Bon. Een historische, historische tuin. Ga je er wel eens naartoe? Ik ben er één keer geweest. En hoe was dat? Dat is mooi om te zien. En, en ik verlang ook wel eens terug naar soorten die ik gehad heb. Die, die makkelijk... Uh, ja, dat was je al gewend. Uh, Want het, het vernieuwen is natuurlijk prachtig. Maar je moet ook elke keer weer de nieuwe eigenschappen van zo'n soort leren kennen. Ja. Je moet er weer anders mee leren omgaan qua verwerking. Je moet aanslaan bij de consument. Je weet nooit van tevoren of iets nou wel een succes wordt. Deel is natuurlijk ondernemersrisico. Je moet inschatten ja. of de, de, de, de bloemen die nu succesvol zijn, uh, volgend jaar ook zijn. Maar uh, op grond waarvan besluit je dan weer te gaan kweken? Eigenschappen van, van, van, van, van dat product. Dus als ik een hele mooie amaryllis heb die, die goed te telen is. En die uh, aan de eisen voldoet. Zoals wij hem stellen, want wij weten natuurlijk uh, heel goed wat, uh, wat die aan moet voldoen. Kijk, en als jij een, een, een amaryllis koopt en je vindt die kleur prachtig en hij staat 14 dagen, dan is het goed. Kom je dan nou met diezelfde uh, bloem, laten we zeggen, in Italië, en dan moet je hem open kopen, en bied je hem aan, en dan heeft hij zijn werk eigenlijk al gedaan. Maar bij een Hollander dan moet dat ding natuurlijk 14 dagen staan. Dus dan ga je door op uh, Volks, en dan ben je in Duitsland ook. En maar dat betekent dat je, dat, je, dat je ofwel produceert voor de Italiaanse markt, ofwel voor de Nederlandse markt? Nee, je. je, je Kijk, je, je, kunt het, je kunt het ook indelen in, in soorten. Hè? Als, als wij het spul naar de veiling brengen... dan kun je zeggen, nou, ik, je hebt een bepaald rijdheidsstadium. Dat staat ook in ons koordenboekje beschreven. En, dan kun okay. je zien, en voor die Italiaanse die markt moet er eentje die eigenlijk al vrij vergevorderd is? Nou ja, je hebt natuurlijk kopers die zeggen... Joh, ik zit op die, op die Italiaanse markt en ja. ik koop wat rijpere bloemen. En die willen niet gewoon drie weken wachten tot het dingenskitje nee, wordt? Nee, er zijn altijd kwekers die zeggen... Joh, ik ga je in een wat rijper stadium aanleveren... En en die heeft ook zijn eigen kopers. En als ik zeg, joh, ik, ik heb een bepaald uh, koperspubliek. wat graag mijn spul koopt. dan ga ik het telen op de manier zoals ik denk. dat ik de hoogste prijs kan bieden. Maar beuren. hangt er ook zo'n veiling. met een met, met met klokker die terugloopt? Ja. hangt er nou een bepaalde code aan. die, die rijpbaarheidsdatum? Ja, ze? ja daar zit een code aan, ja. In een, een, een, een bepaald rijptestadium. geef ook een bepaalde code aan. Ja, en gewicht. En jij als, als producent geeft die code aan ja. die bloem? Ja. En, je, en wij hebben dus, uh, dan noemen ze bij ons in het veilingjargon zelfkeur. Ze uh, dus dan kunnen wij op de brief zetten wat, het, uh, wat de code is, wat de kwaliteit is, wat het gewicht is. En dat uh, ja, goed, als, een, als een teler genegen is om, uh, om dat op een eerlijke manier te doen. Dan, en dat gebeurt ook uh, ik, meestal. Ik wou zeggen, wat mij heeft belangrijk, er ook belang bij, toch? Als je, als je natuurlijk, we hebben er alleen maar belang bij dat, uh, dat, we de, dat we de juiste koper kunnen vinden... die de zo hoog mogelijke prijs wil geven voor jouw product. Ja, ja, en dan kan je maar beter zorgen dat het klopt. Toch ja. de informatie. Ja. Uh, wordt het waarschijnlijk heel stil uh, met jouw handel? Ja, ja, dan wordt het heel snel stil, ja. En dan krijg je gewoon de laagste prijs en dan gaat uh, ja, je rentabiliteit natuurlijk snel lager uit. Dat is niet de bedoeling. Goed. Jos Kersten is mijn gast van de Bloemenveining Pantheon. Bloemondernemer. Uh, je hebt muziek meegenomen. Ik stel voor dat wij ja. even naar wat muziek gaan luisteren. Ja. Uh, en dat jij uh, daarna gaat uitleggen waarom. Het is een liedje van Brian, Ad Brian Adams. Uh, Everything I Do heet het liedje. Dan gaan we naar luisteren en dan gaan we daarna even verder praten. Adams met een gevoelig liedje, Everything I Do, I Do It For You... verzoek van de bloemenondernemer Jos Kersten. Um, is het een emotie die heel erg bij jou hoort ook? Uh, alles wat ik doe, doe ik voor jou? Ja. Dus, uh, hier heb ik hele diepe emotie bij. Uh, ja, dat is niet alleen uh, natuurlijk naar mijn vriendin. Want, ja, goed, daar heb je toch een bepaald gevoel bij... waar je, waar je met zo'n liedje helemaal prachtig kunt uiken. Maar ook hetgeen waar je het doet... In, de, in je dagelijkse leven voor haar en voor de kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Twee. En, uh, maar ook wat je kunt doen voor de, voor de medemens. Wat je kunt doen voor je omgeving. Uh, voor zijn organisaties Plantion. Voor zijn organisaties Bloemenbureau Holland. Uh, en voor je mensen. Ik ken natuurlijk met heel veel mensen gewerkt. Ik werk nog met veel mensen binnen die veiling. Uh, ook binnen, binnen mijn uh, verenigingsleven is het ook prachtig dat je dingen voor uh, anderen kunt doen. Ik heb uh, in het verleden ook nog een plaatje gemaakt voor het Kankerfonds. Dus dat vond ik leuk. Daar heb ik bepaalde gevoelens bij. En dat doe ik dan ook met alle plezier. Jos de La Rosa. Ja. Dat is, <laughs> dat, is, dat is jouw naam als Prins Carnaval. Ja, ik ben van 2000, uh, 2000 en 2001 ben ik, uh, Prins Carnaval geweest in Gent. In Gent. Gent, ja, Gent met DT. Van de, ja, van de Gentenaren. Dat, dat is een carnavalsclub. Daar heb ik twee jaar met heel veel plezier gedaan. Ik kom natuurlijk overal in, in, in Duitsland en door het hele land heen bij carnavalsclubs waar je uitgenodigd. Ja, ik heb er een hele prachtige periode aan gehad. Als je jezelf zou moeten omschrijven, dan ben jij een mensenmens? Ja. Zo kan je het stellen, ja. Je wil met mensen connecten, je wil ja, iets met ze te ik maken wil hebben? kunnen communiceren met mensen, ik wil met dingen ondernemen met mensen. Ik heb het ook uh, na de carnaval te vroegen ze mee ga je nou één doen naar, die, uh, naar dat prinsenschap. En toen heb ik gezegd: mag ik die dagoptocht overnemen? Dan uh, gewoon wil ik het overnieuw organiseren in een avondoptocht, maar lichtjes. Maar ja, normaal stonden er 2000 mensen langs de kant. Misschien nog eens niet. Met een dagoptocht met, met vijf of zeven wagens en dan uh, de, de Prinsenwagen. En dat is nu uitgeroeid na tien jaar. We doen het, wij hebben het nu voor de tiende keer gedaan, dit jaar wordt de elfde keer. En nu hebben we 10.000 mensen langs de kant staan. Met Buik. 40 tot 50 uh, verlichte wagens. Leuk. Ja, prachtig. Hoe ziet, uh, uh, of voor of een deel zag jou, jouw ondernemerscarrière eruit? Ja, ik ben eigenlijk heel jong begonnen. Ik kwam uh, met, uh, toen ik van de lagere school afkwam, heb ik uh, twee jaar lagere tuinbenschool gedaan in Velp. Dus uh, ik was al heel jong uh, Ging ik een stukje grond huren in de buurt. Daar heb ik toen uh, tuinbonen opgezet en prei en in de groente dan een beetje aardbeien. Maar als een soort vredelde volkstuin afhankelijk? Nee, nee. Ik ging ook echt ik ook uh, ook gelijk uh, een veilingnummer aanvragen in Zevenaar. Toen woonden wij in Babberich. En uh, mijn vader was PTT-ambtenaar, die was, uh, PTT was postbode. Dat heb ik twee jaar uh, ik een stukje grond gehuurd. Dat ben ik uh, gaan veilen. En toen hebben we twee jaar daarna, toen wou ik eindelijk aan de andere kant van het water zitten. Want er zat een stukje water tussen. En dan had je veiling, eh, groente-, groente en bloemenveiling, Huissenbemmel was er eigenlijk. Veiling Oost-Nederland toen nog. Allemaal religieelijke kleine veilingen. Ja, daar was, eh, nou hebben we dan een bloemenveiling, maar er was toen nog mijn groente erbij. En dat is later overgegaan naar de greenery. Maar voor jou was het? Je en toen ben was ik in, eh, tweede, daar ben ik dus eh, van 1973 tot... Eh, ja, 73, 74 heb ik dat uh, daar in, uh, in Zevenaar uh, gedaan. Toen zijn we naar uh, Genthuis. Daar hebben we een paar hectare grond gekocht. Kastje opgebouwd, toen ben ik met aardbeien begonnen. En waarom aardbeien? De aardbeienteelt, ja. Ja, maar waarom? Nou, ik zag daar geld in. Ik, dacht, uh, ik, ge ik ging al vroeg uh, stoken, dus dat ik wat vroeger op de markt was als, uh, als dat je me koud uh, teelde. Dat heb ik gedaan tot 1979. En toen kwam die we die kwam Wet-investeringsregeling? Uh, die WE-investeringsregeling kwam, uh, kwam boven En toen had je gelijk uh, met dat beetje geld wat ik verdiend had. en, uh, en een stukje eigen vermogen van 25%. Want door, uh, door die investeringen kreeg je die al uh, contant. En toen heb ik een nieuwe rooskwekerij gebouwd in 1979. Die, die, die hielp jou daarmee? Die ja, maakte het ja. mogelijk dat jij door kon investeren? Ja, en toen kon ik vrij groot voor die tijd dan. Uh, een roze kwekerij bouwen. Daar heb ik er een caravan voor gezet. En uh, daar ben ik in gaan wonen. En daar heb ik daar vier jaar roze geteeld. En daar heb ik een nieuw huis gebouwd in 1984. In die periode had je wel geld voor de, voor de kwekerij, maar niet voor een woning. Nee. En dat maakte hier niet uit? Nee, nee. Ik heb uh, vijf jaar in een caravan gewoond. In vorm, in, bij de, in de kwekerij neer met, uh, met mijn partner. Goeiedag zeg. Dus uh, ja, dat was buffelen om uh, proberen toch uh, een stukje af te lossen. En toen hebben we op een gegeven moment die, die energietoestanden. Er werd gras duur. In, de, in, in 80, 81 hebben we hele moeilijke jaren de gehad. Energiecrisis. De energiecrisis. energiecrisis. Nou, daar heb ik uh, geïnvesteerd in dubbel scherm. Uh, nou, er gingen heel veel mensen die gingen natuurlijk wat knijpen op, het, uh, op de energie. En ik ben harder gaan stoken. En toen heb ik een paar uh, hele goede jaren gehad. <laughs> maar harder stoken betekent ook veel hogere kosten. Ja, maar ik had dubbel scherm in de kast zitten. Dus uh, dat was ook nieuw. Uh, toen in die tijden was het echt heel innovatief en dat was toen nog niet. Dubbele scherm betekent dubbel glas? Nee, je hebt het glas en daaronder heb je dan een schermdoek. En daaronder hadden we dan weer een doek met uh, plastic. Oké, okay. dat en houdt de warmte allemaal vast? En die houdt de warmte vast. En dan overdag dan ging de, het scherm los, maar dan bleef het plastic dicht. Hadden we toch leeg? En ik kon hard stoken, Daar had ik die motrea nou. Ja, dat ging, uh, ging sublim. En toen heb ik gedaan en tot, uh, 2000, tot 1998: heb ik rozen geteeld. En toen ben ik overgestapt op uh, Amaryllis. Want toen zag ik dat die, uh, die teelt die ging toch veelal over naar het buitenland. Ik denk maar, uh, dat Circus wil ik niet meemaken dat het minder op gaat brengen. Dus toen ben ik overgestapt naar Amaryllis. En toen had ik ook de financiële mogelijkheden ervoor om over te stappen. Maar kreeg krijg jij een tip van iemand die zei: uh, joh, kijk eens naar die Amaryllis, uh, want uh, volgens mij gebeurt er wat mee? Nee, mijn broer die was al tien jaar bezig. Oh, dat was een voorloper. En uh, daar komen ook uh, deze Amarilles vandaan. Bij de boer? Die zit achter mij. Aha. En ja. die zei toch jou van... Uh, of jij zag bij hem dat het goed liep? Nou, hij zei nog... er niet zo heel veel over. En uh, hij, uh, hij had natuurlijk uh, ja, het goede soort. En uh, dat liep lekker. En uh, wij kunnen ook heel goed met elkaar. En uh, ik zei, joh, ik zag natuurlijk ook wel dat, uh, dat het werk anders verdeeld was. Minder, minder arbeidskrachten. Uh, minder energie. En... Maar dat was nog niet de hoogzaak, want ik ben eigenlijk eh, toch wel een van harte nieren en roze delen. Hoe lang duurt het voordat je zo'n kweek eh, in je vingers hebt? Ja, dat duurt toch wel een... een, een als je het niet meegekregen hebt van thuis uit, dan duurt het toch wel een jaar of vijf voordat je het een beetje in de vingers hebt. Maar dat betekent vier jaar mislukte oogsten? Nee, nee, nee. nee. Je, wel, je zit bij een studieclub. Dus je komt eh, om, de, om de maand kom je samen en dan zie je ook hoe anderen het doen. Dat is de Amarille studieclub? Club. is de Club, ja. Die zit in Vestland. Uh, die zit, die zit Westland, die zit bij ons in de buurt in de Betuwe. En, dan, uh, en dat loopt dan over en weer natuurlijk. Die gaan ook bij collega's kijken. En, uh, ik ken natuurlijk een hele hoop ook, uh, bij mijn broer gezien. Maar dat is en Die, grappig, die was er vrij open in wel. Hoeveel kwekers zijn er in Nederland? En er staat bij elkaar ongeveer, een, uh, ik schat, een 80 hectare. Verdeeld over? Ongeveer een uh, 60. 60 aanvoerders, 60, 60 kwekers. 60 bedrijven? ja. En dat zijn zestig mensen die uh, niet hun bedrijfsgeheimen uh, koesteren, maar het gewoon delen met elkaar? Niet iedereen. Nee, ja, in elke tak in elke van sport denk ik wel dat, uh, dat er geheimhouding is. Ja toch? Dat is wel leuk om, om net voorzitter te zijn dan je buurman. Maar uh, ik, ik denk dat het meer is van heb je de passie en de interesse ervoor, dan kom je natuurlijk sneller achter dingen als dat je denkt van uh, ik ga de informatie bij een ander me halen. Dus je mag van nature wel de passie hebben om het te willen leren. En ook, uh, het, ook het te willen zien. En natuurlijk horen en lu vooral luisteren. Maar het is niet zo dat je zegt, dan nog ik die dingen planten. en uh, Kijk, je hebt natuurlijk standaard voorschriften waar je allemaal voldoen. En dan praat ik over temperatuur, over water geven, over voeding. Maar hoezo voorschriften? Dat is uh, gewoon omdat je weet als je dat niet doet, dan mislukt het. Nou ja, je weet, uh, je weet natuurlijk van tevoren als je in de winterdag uh, dat bed met die bollen op uh, 10 graden zet ja dan weet je dat je, dat je daarop uh, niet te volle oost krijgt. Dus je moet hem wel temperatuur geven. Je moet hem natuurlijk wel uh, verwennen. Als je die plant uh, datgeen geeft wat hij nodig heeft... dan krijg je ook een goede groei. Op tijd CO2, op tijd voeding. Regelmatig voeding. Uh, op tijd luchten, op tijd uh, warmte geven, op tijd koelen. Lang genoeg koelen. Er zijn natuurlijk een hele hoop aspecten. Het zijn net vrouwen. Ja, vrouwen moet je ook koesteren en dan moet je eenmaal met zo'n planten ook. Of mannen ja. natuurlijk, maar wij, maar wij zijn mannen. Dus... Ja, maar goed, uh, mannen worden in ieder geval geacht om, uh, om, uh, om, het, uh, om de bloemen zo te koesteren dat die, dat die bij de consument goed ligt. Ja, ja. precies. Blijf je, je de rest van je leven hiermee bezighouden? Nou, ik zit op het moment meer in het innovatieve werk. Dus ik ben zelf gestopt nu met de Amarille de Dus ik heb de bedrijven uh, verkocht. Hoeveel waren dat er? Ik had uh, drie kwekerijen. Alle drie kwijt? Ja. Uh, maar wat, wat innoveer je nu nog? Ik zit nu meer in het, uh, de technische innovering. Dus we zijn ook bezig met uh, het stoken op, uh, op hout. Dus bio, uh, de biomassa. Maar vooral in het uh, uh, recyclen van de gassen. Dus de, de, de, de, de, de, de uitstoot. En we, nou, we zijn nu met een nieuwe ontwikkeling bezig om uh, de uitstoot die nu uh, door de wet wordt bepaald dat die 150 gram mag zijn. En zo goed als geurvrij. CO2? Ja, dan praat je over allerlei uh, getallen, maar die worden te moeilijk. Maar in ieder geval, uh, we zijn nu bezig dat we het uh, terug willen brengen naar een nulpunt. En er worden nu ook regelmatig proeven uitgevoerd. Dus daar ben ik me nu uh, op het uh, concentreren. En natuurlijk het... Uh, het veilingwerk bij het Bloemenbureau Holland en, uh, en Plantio. Daar ben we natuurlijk heel veel uren... Het bloemenbureau is het, de, de, de, de promotieafdeling uh, uh, van de sector. Ja. Goed. We gaan uh, straks in de tweede uur gaan we ook praten over bloemen. En dan de vraag, want zo begonnen we dit uur ook aan de luisteraars, aan u thuis. Uh, welk verhaal heeft u ooit willen vertellen over bloemen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Uh, en u kunt ook twitteren. Uh, hoe deed u dat dan? Dat verhaal vertellen met bloemen. Wat was dat voor verhaal? En het is prettig als het iets verder gaat dan uh, uh, een bloemetje voor het sorry. Heb je dat ooit gedaan trouwens? Uh, bloemen gebruikt om sorry te zeggen? Nee, ik zelf niet. Ik geef wel heel veel bloemen omdat ik natuurlijk, uh, er zelf in zit. En ik weet hoe, hoeveel plezier je iemand kan doen met een bosje bloemen. Uh, misschien dat ik toch wel... om, uh, ja, als je in onmin met iemand ligt... of je hebt een verschil. Het, het, het, het komt wel heel vaak voor dat ik een bosje bloemen ga halen... en, uh, en daar weg ga geven en dan vinden. Dat en als handig. je dan ziet hoe prachtige reacties je ervan krijgt. En en zeker bij deze prachtige Amaryllissen. Jos ja. Kersen, bloemenkweker. En bestuurder. En in de innovatiesector. Hartelijk dank dat je hier was. Dank voor deze prachtige Amaryllis hier staan. U kunt luisteren naar het bureau van Voskel. Dat is het hoorspel, verzorgd ver, ver, door de NTR. En wij zijn straks weer terug. Dankjewel. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskau. Boek 1, aflevering 9, 1957. toch liever van ons? Uh. Allereerst wens ik u geluk met het predikaat Koninklijk... dat aan uw commissie is verleend. Uh. Dat moest ervan komen. Voor het aanzien van het vak is dat van veel belang. Het houdt een erkenning in. Oh ja. Het vak zal het geen kwaad doen. En de atlas. De, de atlas ook niet. Al zal het het aantal tegenstanders niet doen verminderen. U zegt dat nu. Maar wie zijn dat toch? En wat verwijt men ons? Men verwijt ons dat dat weggegooid geld is. Men zegt, gij zijt daar nu al twintig jaar bezig... en wat is er van gekomen? Geheel niets. Maar dat is toch onredelijk? We hebben toch de tegenslag van de oorlog gehad? Dat heeft ons jaren achterop gebracht. Natuurlijk, maar zo zijn de mensen, meneer Beerta... Ik heb daaromtrend geen, geen enkele illusie meer. Enfin... Daar zal dan binnenkort verandering in komen... want ik heb goede hoop dat we dit jaar kunnen gaan drukken. De heer Koning en ik hebben de afgelopen maanden... een aantal keren uitvoerig over de commentaren van gedachten gewisseld... en wij hebben nu een voorstel dat wij u voor willen leggen. Ons voorstel is om voorlopig te volstaan... met de publicatie van het volledige materiaal en dat aan te vullen met de gegevens uit de literatuur. Zodat ook anderen van onze kaarten gebruik kunnen maken. Ik stel mij voor dat daarvan een belangrijke stimulans... zal uitgaan voor ons onderzoek. Nou, u wilt dus het eigenlijke commentaar vooruit schuiven. Juist. Wij willen het eigenlijke commentaar uitstellen... tot een later tijdstip. In de tussentijd hebben wij bovendien de gelegenheid... om de literatuur systematisch door te nemen... zodat wij ook volledig zijn. De heer Koning heeft dat op zich genomen. Onze critici zullen ons zeker aan de oren trekken. Wij zullen de critici voor moeten zijn. Ik heb daarover nagedacht. Ik stel mij voor dat wij aan de eerste aflevering een overzicht toevoegen van de kaarten... die men nog van ons kan verwachten. Met een gedetailleerd tijdschema. De heer Koning en ik zullen ons daarmee belasten. Maar, maar uh, daarmee zult u het niet gemakkelijk hebben. Dat zijn wij ons bewust. En hoeveel kaarten had u daarbij in gedachten? Ik had gedacht aan een aantal van 200 in twintig 20 afleveringen van 10. Gelijk de Zwitserse atlas. Juist. Hm. Ik had niet verwacht dat hij ons zo gemakkelijk onze zin zou geven. Als Van Hamme op onze hand is, hebben wij van de Vlamingen in ieder geval niets te vrezen. Maar nu moeten wij van onze kant wel onze beloften nakomen. En ik draag jou dus op om met een voorstel te komen. Zodat we in het voorjaar iets hebben om aan Jan van Hamme en aan de commissie voor te leggen. Ik begrijp niet hoe u zoiets kunt beloven. Ik weet nog niets. Ik weet alleen iets over kabouters en wat ze daarover beweren. En daar snap ik de helft nog niet van. Hoe kan ik dan het hele terrein van de volkscultuur overzien? Ach, jongen. Je bent veel te zwaar op de hand. Zo'n lijst, dat is een paar avondjes werk. Ik zou niet weten hoe. Je neemt het handboek en dat lees je door. Dat moet je toch een keer doen, dus het mes snijdt van twee kanten. En dan kies je daar de 200 belangrijkste onderwerpen uit. Het enige waar je zorg voor moet dragen... is dat je voor iedere rubriek een afgerond tiental vindt. Wat heeft Van Hamme eigenlijk gestudeerd? Van Hamme heeft geschiedenis gestudeerd. Maar hij is nooit afgestudeerd. Hij is na de Eerste Wereldoorlog van studie uitgesloten... omdat hij D Duits gezind was. Van Hamme was een vriend van Wiesmoens. Ik heb het gisterenavond met je leermeester Springvloed over je gehad... Hij sprak heel lovend over je. Hij vindt je een groot intellect. Geremd. Een olifant van een vadercomplex. Maar als dat loskomt, dan kun je wat beleven. <risas> Springvloed heeft absoluut geen mensenkennis. Gaat het beginnen? De eerste komt eraan. Meneer Nijhuis, hier is een meneer Bots voor u. Bots is de naam. Nijhuis, personeelschef. Gaat u zitten. Nou, u mag nog blij zijn dat ik op tijd ben, want de post had uw brief in de verkeerde bus gedaan, terwijl de naam en het adres er toch duidelijk op stonden. Je begrijpt niet waar dat voor nodig is, zo'n man kan toch wel lezen. Gelukkig dat ik fatsoenlijke buren heb. Voor hetzelfde geld hadden ze de brief bij het vuilnisgebied. Er waren we nog verder van huis geweest. Enfin. U bent Adrianus Hermanus Bots? Jawel. Geboren op 1 september 1929. Inderdaad. En u woont Johan Melchior Kemperstraat, 41? 41 hoog, maar dat is maar tijdelijk, want ik ben op zoek naar een ander huis. Maar u woont er nog? Inderdaad. Is al bekend wat ik ga verdienen. De details bespreken we later. Had u een bepaald salaris op het oog? Niet rechtstreeks, maar ik reken toch wel op zo'n 400 gulden... want anders kom ik in de problemen. 400 gulden, ik heb het gemonteerd. U heeft toch geen schulden? Schulden? Hoe dat zo? Nee, ik vraag het maar. Omdat u over problemen begon. Ik lees hier dat u eerst beroepsmilitair bent geweest... en toen Ladingknecht. Het beviel u niet in militaire dienst... In militaire dienst wel, maar van de politiek werd ik kotsmisselijk. Juist. En ladingknecht? Dat schuift te weinig af. Dat begrijp ik. Wanneer kan ik hier beginnen? Zo spoedig mogelijk. Het werk dat u hier moet gaan doen is wel iets heel anders. In de advertentie stond eenvoudig administratief werk. Wat is dat? Bijvoorbeeld het schrijven van brieven. Kunt u brieven schrijven? Brieven? Eenvoudige brieven? Geen probleem. Alles laat zich leren. Goed. U hoort nog van ons. Voorlopig weet ik voldoende. Wilt u mijn getuigschriften niet zien? Die wil ik nog wel even zien. Juist. Ik heb ze gezien. Dank u wel. Is al te zeggen hoe groot mijn kansen zijn? Er zijn meer sollicitanten. U bent de eerste... Zodra ik beslist heb, krijgt u bericht. Dag, meneer. Gaat u zitten. U bent Franciscus Veen, geboren 11 april 1932. Ja, Frans Veen. Hebt u getuigschriften bij u? Moest dat? Wij willen altijd graag weten hoe uw vorige werkgever over u denkt. Ik wil er nog wel om vragen. Laat u maar, ik ben er wel op. U bent onderwijzer geweest, maar daar bent u mee opgehouden. Beviel het u niet? Ik kon geen orde houden. En nu werkt u sinds het begin van het jaar op het Bureau voor Statistiek. Waarom wilt u daar nu alweer weg? Ik vind het toch verschrikkelijk? Verschrikkelijk? Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Waarom denkt u dat het aan u ligt? Dat denk ik altijd. Juist. U vindt het er dus verschrikkelijk. En waarom denkt u dat het hier niet verschrikkelijk is? Dat weet ik nog niet. Hier zijn in ieder geval boeken. Maar u moet vooral brieven schrijven. Kunt u dat? Ik heb u een brief geschreven. Inderdaad. Juist. Ik weet nu wel genoeg. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht... als ik de andere sollicitanten gezien heb. Dag, meneer. Nou, wie was het? Die laatste. Ben je belazerd? De eerste? Die laatste heeft hersens, die eerste niet. Maar heb je hem zien lopen? Nee. Nou, volgens mij streentje van de club, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat moeten we hier niet hebben, daar krijgen we er al genoeg van over de vloer. Dat is toch niet gezegd, Bovendien is hij 25, dus voor complicaties hoef je niet te vrezen. Als hij nog minderjarig was. Maar ik moet hem wel om me heen verdragen. En in dit geval, hij is afgekeurd voor militaire dienst. Wat zit daarachter? Het alternatief is bots, een beroepsmilitair. Een man zonder hersens. Alleen maar energie. Zo iemand doet alleen wat als er tucht is. Dat is het enige wat hij wil. En dat hebben we hier niet. Bovendien verveert hij zich na twee dagen rot. Terwijl die ander onderwijzer is. Geen orde kan houden. En intelligent is. Ditje Haan maakt bezwaar tegen die veen. Wat heeft die ermee te maken? Ze vervangt Beerta. Wat is dat voor bezwaar? Er zit een gat in zijn verleden, zegt ze. Hij is op zijn 21 ste naar de kweekschool gegaan en op zijn 18e van HBS gekomen. Dus tussen zijn 19e en zijn 21 ste zit een gat. Dan heb ik een nog veel groter gat in mijn verleden. Zij vindt dat een bezwaar. En dan heb ik de directeur van de kweekschool gebeld... en van hem gehoord dat het een jongen met idealen is. Dat moeten we hier helemaal niet hebben. Er zijn nog een paar dingen die ik weten wilde. In de eerste plaats over de afkeuring voor militaire dienst... U weet niet waarvoor u afgekeurd bent? Nee, dat weet ik niet. Waarom wilt u dat weten? In ieder geval niet om lichamelijke redenen? Zover ik weet niet. Waarom denkt u dat? Omdat de dokter zei dat ik niets mankeerde. Dus het is om psychische redenen? Dat denk ik ook. Ja, dat zal wel. Is dat een bezwaar? Ik wil het alleen weten... En dan nog dit. Ik zie dat u pas op uw 23ste van school bent gegaan. Wat hebt u daarvoor gedaan? Daarvoor heb ik lithografie gestudeerd, twee jaar. Juist, dat verklaart het inderdaad. Ik vraag u dit omdat er nog een andere sollicitant is... en het gaat mij om een indruk te krijgen. Het is niet de bedoeling dat u uw hele leven uit de doeken doet. Nee, ik begrijp het. Ik wil ook best antwoorden, wanneer ik dat kan. Juist. Dan nog dit. Ik heb met het bureau voor statistiek gebeld... en daar hebben ze het over Zuid-Frankrijk. Had u plannen in die richting? Hebben ze dat gezegd? Ik heb me wel eens laten ontvallen... dat het me leuk leek om een paar maanden druiven te plukken... maar daar is niets van gekomen. En als er nu wel wat van komt? Stel, u bent een jaar hier... Zegt u dan, nou ga ik maar weer eens naar Zuid-Frankrijk? Dat weet ik werkelijk niet. U bent toch geen zwerver? <laughs> ik geloof het niet. Daar ga ik dan wel van uit. Ja, natuurlijk. Goed. Dan zal ik nu een beslissing moeten nemen. Ja, dat is moeilijk. Wat dacht u van een maand op proef?